12 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De ongeveer 50 actievoerders. die gisteren in Veldhoven zijn opgepakt. bij een conferentie van een Eritrese jongerenbeweging, zijn weer vrij. Of ze een straf krijgen, wordt later beslist. Ze werden opgepakt omdat ze het bevel negeerden. om weg te gaan. Op de conferentie zou een naaste medewerker van de Eritrese president spreken. De provincie Zuid-Holland wil dat chemiebedrijf Gemoers. minder afvalwater gaat lozen in de Merweden. Het bedrijf uit Dordrecht mag nu 6400 kilo vervuild water per jaar lozen in de rivier. De provincie is in gesprek met het bedrijf om dat te verminderen... omdat de kwaliteit van het drinkwater mogelijk in gevaar is. Gemoers loost in de merweden de stof Gen X, die zou kankerverwekkend zijn. De politie heeft acht taxichauffeurs opgepakt... voor het oplichten, afpersen en beroven van passagiers op Schiphol... Ze spraken toeristen aan die net waren geland en vroegen honderden euro's voor een taxirit naar het centrum van Amsterdam. Als ze niet wilden betalen, werden de toeristen onder druk gezet. Bij het Amerikaanse bombardement in Afghanistan zijn gisteren zeker 36 jihadisten gedood, dat melden Afghaanse autoriteiten. De Amerikanen gooiden hun zwaarste niet-nucleaire bom van bijna 10.000 kilo op een ondergronds complex van IS. De terreurgroep dook begin 2015 op in Afghanistan. Dat was de eerste tak van IS buiten de Arabische wereld. De spanningen tussen Amerika en Noord-Korea lopen op. Beide landen houden elkaar scherp in de gaten. Noord-Korea bereidt volgens Amerika een nieuwe kernproef voor... en president Trump dreigt om preventief in te grijpen. Noord-Korea is daar woedend over. Een Noord-Koreaanse minister zegt dat zijn land bij een aanval... niet met de armen over elkaar blijft zitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht valt er op veel plekken wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Afrit Bunschoten, een half uur vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Voor Barneveld drie kilometer file, één rijstrook is daar dicht... De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. De N207 van naar de Rijn richting Hillegom. Tussen Albanes en Hillegom een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, normaal gesproken zie je hem Lunch. En dat doen we natuurlijk ook. Eet smakelijk over allemaal, luisteraars. Maar uh, we hebben uh, enige tijd de gelegenheid om een uurtje door te gaan met Watertoren Sport. En uh, ik geef graag weer het woord aan in uh, dit geval Irene Jager en Henny Rukert. Ja, nou, we, we hadden het net over, uh, over sport. en uh, over, ik, ik weet niet meer hoe ik dat uh, uh, naar voren kreeg, maar in één keer... ...dacht ik aan het nieuws wat er was verteld, namelijk over hakken. Er is hier dus een, een hakkenrace in de Kerkstraat. Volgens mij, ik weet niet of dat ze dat dit jaar doen, maar dat is wel vaak dat ze dat hier doen. En dan moet je dus op hoge hakken de Kerkstraat op of neer rennen. En dat doen ook mannen aan mee trouwens. Dit is echt heel knap. Maar jij doet ook mee? Nee, doe niet mee. Nee, dat kan ik met mijn kromme voeten niet meer voor elkaar krijgen... Maar uh, ja, die, die hakken die worden getaped aan, uh, aan de voeten, zeg maar, om ze vast uh, te houden. Zit een bepaalde hoogte van de hak, uh, is uh, wel verplicht. Maar ik lees net namelijk dat de serveersters in Canada niet langer verplicht zijn om hakken te dragen. Dat vind ik wel een heel goed uh, ding. Want het is natuurlijk belachelijk dat als je als serveerster de hele dag op je benen heen en weer moet rennen, dat je dan op hoge hakken moet lopen. En uh, ja, ze hebben dat dus uh, aangekaart uh, bij de rechter. En uh, de regering die heeft dus nu gezegd dat uh, de hakkenplicht discriminerend is. En dat het ook nog eens een keer nodeloos gevaarlijk is. En met name in restaurants gelden vaak strikte kledingijzen voor vrouwelijke werknemers in de provincie. Uh, British Columbia woedt al maanden een verwoed debat over de hakkenplicht. En dat is dan nu eindelijk opgeheven. Dus men hoeft niet meer op hakken te lopen. Daar ben ik erg blij mee. Ik vind het jammer dat ik niet meer op hakken kan lopen, want ik zou dat erg leuk vinden. Maar dat is voor mij niet meer uh, haalbaar. Ik loop het liefst op, het op Oh, niet op hakken? Nee. nee. nou ja, goed. Ik heb je benen nooit gezien, dus ik weet niet of dat ze geschikt zijn voor uh, hoge hakken. Oh, maar. je welke prachtige benen. <laughs> ja. Nou, uh, Charles, yes. <laughs> heb je nog een leuk liedje over ja, Hakken? Ter, nou, niet over Hakken, maar wel over uh, Kussen in de Back Row met de Drifters. Oké, okay, dank je. Mama you. says that through the week, you can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be. from De drifters met uh, Kissing in a Back Row. Ja. Uh, Irene, ik zie uh, s ochtends, uh, ook alweer op Facebook, zie ik de mooiste foto's van voor jou voorbij komen. Dan ben jij al vroeg op het strand binnen ook aan het sporten? Nee, nee, nee, nee. nee. Nou, ik zou je zeggen, ik heb ja. een, een kleine Jack Russell, uh, Callahan heet hij, en uh, okay. die, uh, die voetbalt. Dat wil zeggen, ja, dat kan je niet geloven, maar dat is echt waar. De, ja, ik ik ja. heb een, een, een kleine maat voetbalforum gekocht. Uh, na allerlei dingen uitgeprobeerd te hebben. Ja. En uh, die krijgt hij als hij zeg maar uh, alles heeft gedaan wat hij moet doen om uitgelaten te worden. En dan gaan we bij de rotonde naar beneden. Ja. En dan uh, krijgt hij zijn dus voetbal. Daar is hij helemaal op gefocust. En dan gaat hij met zijn snuit en zijn poten. Ja. Gaat hij met die bal over dat strand heen. En dan loop ik terug uh, naar Thalassa en dan is die zeg maar, min of meer uitgespeeld. Soms blijft hij nog even doorgaan ja. en dan uh, blijf ik even staan. En maar dus ben ik gewoon elke ochtend uh, met mijn beest uh, op het strand om hem uit te laten. En dat ja. kan dan vroeg en sowieso natuurlijk in de zomer. Want dan mag je na 9 uur, vanaf uh, 15 april of is dat geloof ik. Ja. Um, dan mag je niet meer uh, um, op het strand overdag. Dus dan moet je... Tot negen uur ochtends mag je erop. En s'avonds na zeven uur mag je met je hond vrij op het strand lopen. Okay. Dus uh, dat is de reden dat ik altijd wel uh, vroeg op het strand ben, ochtends. En ja, weet je, sommige mensen zeggen: van dat is toch altijd hetzelfde. Nou, je kunt aan de foto's zien die ik plaats, dat het echt nooit hetzelfde is. Nee, precies, is... De lucht is altijd anders. De ja. zee is altijd anders. Het ja. strand is altijd anders. Het blijft altijd prachtig. Ik zeg altijd: ik ben een rijk mens. dat ik hier elke ochtend en elke dag mag lopen met mijn beesten. Ja. Hey, en, en jouw Jack Russell uh, want ik heb uh, wel, of ik mijn vriendin nee, ik heb er dan ook een. Uh, die, is, die is bijna 16. Dus ja. die wordt ja, die wordt een beetje blind en zo, doof. Ja. En uh, de mijne is 10. Ja. Dat ja, is ook wel behoorlijk aardig. Ja, maar die is zo fit. En ik denk dat mede door het, elke ochtend met hem naar het strand te gaan... Ja. dat ik hem daardoor uh, fit hou. Ja, en ook en, nog voetballen. Dus. En voetballen, <laughs> en hij vindt het prachtig. Ja. Uh, ik moet zeggen, in het begin ging hij ook bij andere mensen de bal afpakken. Ja. Nou, dat heb ik hem dan afgeleerd, gelukkig. Want... Vooral als het zo'n wat goedkoper balletje is... dan zet hij zijn tanden erin en dan hap is het en dan is de bal weg. Dus dat heeft nog wel eens wat problemen gegeven. Ja. Ik heb altijd vijf, vijf euro op zak. Omdat als dat gebeurt, dat ik mensen dan onmiddellijk die vijf euro geef... en zeg, mijn enorme excuses, maar hier heeft u vijf euro... en koopt u alstublieft een nieuw balletje. Want ja. meestal is dat dan gewoon echt een goedkoop balletje voor ja, een ja. euro of zo. Ja. Dus dat is dan ook wel uh, voldoende. Ja. Maar ik hoop hem fit te houden. En ik heb een vriendin, die had een Jack Russell... en die is 22 geworden, dus... Uh, ik ga nog. 22. Long, ja, 22. O, ja. Dat is ja, een hele hoge leeftijd voor zo'n auto. Ah, absoluut. Ja. Over, uh, over beesten gesproken. In de Zandvoedse Koran staat deze week. Uh, dat er op het uh, Center Parks complex. op de kinderboerderij. weer een, uh, een vierling is geboren. uit moeder Zilver. Ik heb uh, Daniel Leffertz uh, van de week uh, gesproken. Die kwam ik tegen in het dorp. En uh, ja, zij zijn zo ongelooflijk trots op uh, het feit dat dat gewoon weer gebeurt. En. Ik zou zeggen, mensen met kinderen, ga eens bij Centerparks kijken bij de kinderboerderij, want het is daar echt heel erg leuk. En er lopen uh, totaal tien van die kleine geitjes rond, dus het is zeer de moeite waard om even langs te gaan. Jij bent zelf dus, vertel je net, uh, niet, niet een intensieve uh, sportbeoefenaar, maar, ja, maar ga, je wel, ga, ga je wel naar, naar sport toe? Uh, oh. ik, ik ga in zoverre naar sport toe. Ik, ik, ik golf hier op uh, de open Golf Zandvoort. Okay. En, uh, dat, is, uh, dat is mijn sport. Hole in one? <laughs> uh, nee, dat is dat, nog niet gelukt. Dat, dat, uh, mijn, mijn lamp in de kamer hangt wel vol met birdies. Ja. Maar die hole in one die heb ik nog niet uh, te pakken. En uh, ja, weet je, ik zeg altijd: het is ook een beetje mazzel een hole in one. Nou, ik ieder... zag van de week toevallig op televisie... een, een man die gaf één keer een klap. En, en... Bij de Masters was dat ja, zeker. Ja, ja, ja, precies. Maar ik, ik mag wel vermelden... en uh, dat mag ik dan toch wel zeggen... is dat ik vorig jaar uh, de Masters... van uh, de Open Golf Zandvoort gewonnen heb. Het groene jasje. En Zo. het is een exacte kopie van het groene jasje. Zoals dat dus bij de masters ja. gebruikt wordt. Okay. Zelfs met dezelfde stof. Want men heeft een kleermaker in Italië gevonden. Ja. Om dat jasje dus uh, te maken met die stof. Ja. En die heb ik dus uh, hangen. Maar ik vrees dat ik hem dit jaar wel moet inleveren. Ik ga hem wel verdedigen. Maar of dat ik hem behoud is uh, de grote vraag. Maar Irene, Ik heb van mijn zes mensen gehoord dat jij gisteren winterkampioen bent geworden. Uh, woensdag was ik inderdaad uh, winterkampioen stroopplay uh, van, van de woensdagcompetitie. Nee, je had dus, ook die dus, woensdag de wedstrijd dus, gewonnen? Ja, die wedstrijd woensdag heb ik ook gewonnen, ja. Maar ik win niet altijd, hoor. Dat is, uh, soms, nee, ik, ik bedoel, soms gaat het goed, soms wij, gaat het hartstikke goed. We hebben natuurlijk uit. alleen maar winnaars in onze groep, ja, dat, dat is wel je. zo. Ja, en nee, daarom nee, wil ik, ik van jou wat eens weten. Heb jij nou gisteravond bijvoorbeeld ook naar Ajax gekeken? Ja, of dat ik naar Ajax heb gekeken. Wat, wat, wat. Een wedstrijd. Jezus, Nina. Nou, Zelfs yes. voor een niet echt voetballiefhebber als ik... is dat dan gewoon een feestje. En wat ik, wat, er waren twee dingen die heel bijzonder waren voor mij. Tenminste, dat, dat vond ik. Eerst eerste plaats vond ik die, die keeper van de, de, ja, die was erg goed, van de tegenpartij. Die was Zelf. werkelijk ja. fenomenaal. Wat een goede keeper. Helaas eigenlijk, want hij hield heel veel ballen tegen... die er eigenlijk in hadden moeten gaan. Te veel. En wat ik ook heel mooi vond, dat was toen Huntelaar uh, uh, zich ging warmlopen, dat werd er al geapplaudisseerd, Die dus ja. nu bij de tegenpartij zat. En dus ook toen hij het veld opkwam, een enorm applaus kreeg. En dat vind ik sportief. Dat ja. is echt sportief. Maar het Ajax-publiek is ook heel ja, sportief. Ja, ze zijn De meeste. Maar het was een fantastische wedstrijd. Want welke speler is jou het meest opgevallen bij Ajax? Ja, die kleine Kluivert natuurlijk. En Klaassen, hè? Ja, Klaassen. Maar twee, twee die, die, ja, het zijn twee prachtige. Want de manier waarop klop. hij die penalty erin schoot. Hij is heel bescheiden, hè? Ja, dat is, dat is, dat is het, het mooie. Maar die penalty, als je die zo durft ja, te nemen. Ja, het was een knal. Was, hij was loei- en loeihard. <laughs> het echt boem. Ja. En het, zelfs die goede keeper kon hem niet kon tegenhouden. Nee, die kon hem niet vasthouden. Maar je hebt dus genoten. Ik heb genoten. Ik vind het heerlijk als vrouwen vertellen dat ze van voetbal genieten. <laughs> ja. dolly je zit hier ook. Ja. Heb je Ajax gezien? Nee. Ik, uh... ah, nee, je moest natuurlijk naar de passion kijken, jij. Nee, ja, probeerde ik weer voor de zoveelste keer. Maar uh, de telefoon ging, dus ik heb weer de passion gemist. En ik heb Ajax gemist. Dus... Ach, en je ja. bent weer keihard aan het werk geweest voor ZFM. Want er hangt opeens een lijst met allemaal namen en telefoonnummers. We weten nou opeens wie hier allemaal meedoen. Uh, ja, ja, nou die hing er al. Maar nu is hij geüpdate. Uh, dus ja. nu zijn ook de nieuwste vrijwilligers. Groot. Want mensen, er stromen nog steeds mensen in. En ja. iedereen is ook welkom om in te blijven stromen. Hè? We hebben nog steeds Hoe mensen groot... nodig, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja. Wat, wat we volgens mij voornamelijk ook nodig hebben... zijn techneuten. Hè? Mensen die het leuk vinden om aan de knoppen ja. te zitten... en die ja. uh, het Goedemorgen Zandvoort-programma ja. ja. willen begeleiden met de techniek. Ja. Maar ja, ook sidekicks, en presentatoren. Ook sidekicks. Ja. En uh, mensen die uh, Ik willen helpen met is. het opbouwen van locatie-uitzendingen. Uh, ja. uh, oh, maar die komen er steeds is. meer. Hè? We, hebben, we gaan zo meteen daar ook wel even iets over zeggen... Ja, want uh, vanavond hebben we weer een hele leuke locatie-uitzending. Dus zijn jullie zo, uh, zijn jullie bereid om daar ja. in het volgende uur even een leuk interview nee, over het af te nemen? Uur, in dit volgende uur, dit uur. Oh, is dat dit uur? Ja, ja. Jeetje, ja dit Mina. Is, het, het wow, gaat ja. ja, ik heb hier de informatie voor je over de mannen. Ja, dus, uh, Maar doen we dan de, de volgende? Ja, ja, we ja, sowieso is het. ja, we gaan eerst even muziek draaien het en dan. Ja, die uh, op Het geeft me zo'n vredig een uh, ontspannen gevoel a peaceful easy feeling eagles i like the way your sparkling earrings lay against your skin so bright sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around cause I got Prachtige muziek van de Eagles, Peaceful, Easy Feeling en uh, Hell Freezes Over. Het album wat ze uh, uh, live maakten, dat dateert alweer van 1996. Dat is alweer uh, ja, bijna 23 jaar geleden dat dat populair was. Misschien ook wel bij onze telefoongast David. David. Goeiedag. Hallo. Ja. Dit Hallo. is Irene. Ik neem het even over uh, van Charles. Hallo. Hi. Hé, hey, um, ik uh, hoorde van uh, Dolly uh, dat er dus rechtstreeks uh, wordt uh, uitgezonden bij uh, CFM, jullie concert. Ja, nou, dat is natuurlijk wel super. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Wij zijn met uh, Rapalje, de Keltische Volkband, uh, komen wij naar uh, Haarlem Ja. en... Uh, en, en uh... Uh, uh, ja, daar hebben wij gewoon een, een concert en live bij jullie op de radio. Ja, het is echt uh, te gek. Alles is volgens mij al geïnstalleerd qua radio. Uh, en, Getest, uh, mijn... alles is helemaal goed. Ja, en wij gaan zo onderweg naar uh, uh, uh, Haarlem om daar uh, een leuk concert te geven. Ja, nou dat gaat volgens mij helemaal goed komen. Dat denk ik, ik ook. Ik, ik, ik, uh, ik begrijp dat jullie uh, al, al meer dan twintig jaar uh, bestaan. Wij bestaan uh, 21 jaar dit jaar. Uh, en ja, nou, we hadden laatst eens even gekeken hoeveel kilometer... Nou, we hebben op de bus nu een half miljoen staan. <laughs> en uh, uh, ja, dus we krijgen straks weer een nieuwe bus, hopelijk. En we hebben een, uh, ja, bij elkaar, Nou, ik geloof het nu al wel... Ja. Uh, zo'n zo uh, anderhalf miljoen kilometers gereden. Met elkaar in hetzelfde busje. Nou, Helemaal en... gezellig. Maar jullie zijn met z'n vieren? Ja. En Diep en, en, en Makael, zeg ik dat goed? Ja, Diep Maquiel, William. Markeel. En, uh, ja, die, die waren vroeger een duo, heb ik begrepen, Ruk en Pluk? Ja, nou heel eventjes hoor. Dat is maar kort ja, geweest. Ja, ja, ja. ja. We ja. zochten naar een nou. Ruk en Pluk. En komen uh, uh, de Ronos uh, volgens uh, en, en, en uh, nou, toen kwamen ze bij de bibliotheek en toen vonden ze een oud woord, Rapalje. Ja. Een beetje schoren, hè? een beetje ja, ja, dat klopt, ja Rapalje. Nou, dacht, dat... Hey, dat is uh, een mooi woord. Uh, dat een vond... mooi bandnaam. Dat vonden jullie wel bij, bij jullie passen? Ja. Maar jullie uh, spelen waanzinnig veel uh, instrumenten, hè? Ja, ik speel uh, uh, doodelzaken: uh, illiumpipes, bordenpipes, bagpipes, timwissel, wissel, uh, makkiel speelt, uh, trekzak, modderpipes. Maar, maar en... oh, stop, stop, stop, stop. Ik bedoel, je kan het allemaal wel roepen, boarderpipes. <laughs> wat, wat zijn dat? Uh, uh, ja, het is een uh, ja, schotse doedelzak. Oh, dat, uh, dat is dus eigenlijk die doedelzak, maar dan uh, een, een manier van bespelen... of de manier uh, of het soort muziek wat eruit komt? Nee hoor, het is, het is echt gewoon de, de doedelzak, hè, die iedereen ook uh, wel kent. Ja. Daarnaast speel, we ook, uh, uh, speel ik ook Alien Pipes. Nou, dat is de Ierse doedelzak. Ah, dat uh, zijn dus verschillende soorten doedelzakken. Ja, ah. en De Border Pipes die komt van de grensstreek weer vandaan. Die is wat zachter, staat in een andere toonsoort uh, aan. En uh, uh, dan hebben we de wissel, uh, de, de hoge wissel, de d-wissel is dat. En we hebben uh, we lood-d-wissel. Nou ja, en die heeft een hele uh, ja, warme klank, heel, heel laag. Ja. En dan ik, hebben we dan, ja, ja. Maciel, die speelt natuurlijk een, hebben we, een aan. we hebben een theekist. Nou, een theekist, dat is eigenlijk... Een, ja, een theekist, Bas. Ja, het is gewoon ja. eigenlijk een vierkante doos met een duim eraan en een stok eraan. En daar wordt op gespeeld. Ja, nou ja. Ik, heb da daar heb je die lage klanken van. Dat is natuurlijk prachtig, dat je, dat je zeg maar van, van relatief simpele middelen... Uh, iets kan maken waar muziek uit komt. Dat zie je natuurlijk in, in, uh, in Afrika ook. Hè. Dat, dat mensen die hebben natuurlijk heel weinig. En die moeten iets verzinnen om dan toch zich te uiten in muziek. Nou, dat doen ze dan inderdaad met, uh, met dat soort uh, dingetjes. Maar jullie ja, zijn uh, een tour aan het maken in Nederland en Duitsland uh, dit jaar. En tot wanneer duurt dat? Uh, nou, we hebben eigenlijk continu optredens. Hè. We gaan straks het uh, uh, festivalseizoen in. En nee, we hebben eigenlijk vanaf januari tot en met uh, april. We dan de Nederland, gaan we door Nederland heen. We hebben in de zomers ja, daar zijn we op alle festivals te vinden. En er zijn er wat, hè? Ja, we gaan zelfs naar Brazilië. Dit jaar. Mag ik mee? Ja, het zou leuk zijn. Ik wil, ik wil wel mee als groupie. Ja, ja, ja. We hebben Zwitserland, Denemarken, Duitsland, België. Van overal gaan we heen. Maar naar Brazilië wordt het lastig met die bus natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, we waren nog vleugeltjes aan het monteren, maar dat gaat niet Is er nog één ja. festival uh, waarvan je zegt van, nou, dat, dat wordt zo kicken, daar moet je eigenlijk naartoe? Ja, zomervolkfestival. ons eigen festival. Er komen nou zo'n 8000 mensen. In Groningen, natuurlijk. In Groningen? Ja. We hebben voor dit jaar hebben we de Dubliners, de oude Dubliners, heet nu nu oh, Dubliners. Echt waar? Die zijn ja. gaaf. Ja, Ferocious Dogs, uh, Tell Nou, eigenlijk alles waar wij denken van, nou dat is gaaf, dat hebben we er op geprogrammeerd. En uh, nou, dat wordt één, één groot spektakel. Ja, dat... dat... 24, 25 juni. Ja. En waar is dat? In het, dat is in het uh, Stadspark? Ja, Stadspark. Is dat, in het, is dat midden in het centrum, dat Stadspark? Want... Ik ben daar nooit uh, geweest in. Ja, ja, nou het is, het is niet ver van het centrum. Je, eigenlijk loopafstand of je nou naar het, uh, vanaf het station naar het uh, stadspark loopt of naar het centrum, dat is allebei even ver. En, en, en even terugkomen op uh, waar jullie uh, zeg maar, uh, met ons uh, mee in zee gaan. Uh, wat kosten die tickets? Ik geloof uh, voor verkopen, die, die, die loopt nog. Uh, ik dacht 15 euro. Aavondkracht oh, geloof ik 18 euro. En, uh, dus ik koop ze gewoon snel in de voorkant... want daar ben gewoon goedkoper uit. Ja, natuurlijk. En, uh, um, uh, ja, dat was gewoon één spektakel. Je weet het nog wel... Volgens mij, vorig jaar, twee jaar geleden waren jullie er ook bij. Nou, dat was, dat was uh, lachen, gieren, brullen. Ja, <laughs> precies. Het is in de lichtfabriek, hè? Ja, dat klopt. Ja, mooie locatie ook. Ja. mooi hal. En het uh, nou, was, was gewoon uh, een mooi feest... met keltische Keltische folk. Uh, ja, we hebben allerlei stijlen, hè, door elkaar. Nou, niet door elkaar heen, maar eigen stijl, maar dan wel ja, wat steviger dan normaal volkmuziek. En uh, uh, ja, met heel veel meer stemmigheid, uh, arrangementen erop uh, losgelaten. Ja, ik zie trouwens dat uh, Michael, uh, die speelt uh, drie instrumenten simultaan bij Rapalje. ja? Dat klopt. Dat is wel knap. Nou ja, ja, ja, ja, ja, ja soms kijk, dan heb je een, een gitoekie. Je hebt het zelf gebouwd. Dat is een, een, een kruisje tussen gitaar en een bashoekie. <laughs> nou, dan heb je met je voet een bas en een momharmonica erbij. Nou ja, want dan zingt hij er ook nog bij. Dus je hebt eigenlijk een heel afwisselend, met één persoon al, een heel afwisselend uh, geheel. Volgens mij nou, is het muziek wat, waar je ontzettend vrolijk van wordt. Absoluut, ja. wordt even tussendoor, want ik ben even aan het zoeken. Want ik heb jullie hier uh, gevonden, zeg maar, uh, wat het repertoire betreft. Als ik nou straks, als uh, Irene klaar is met het gesprek met jou... een plaatje van jullie draai, welke zal ik dan kiezen? Nou, even leuk. Ik, er zijn zoveel. Ja. Ik, zou, ik zou zeggen Home is Where My Friends Are. Home is Where My Friends Are. Nou, die ga ik even ja. zoeken. Ja. Dat Gehoor... is ook een mooie uh, tekst, trouwens. Mooi, uh, mooi bedacht. Welk album staat die? Um, de, <laughs> oh, uh, even kijken, ik denk onze Double live, daar staat hij wel op. Double en, live, uh, oké, okay. ja, op het live al. Dat dus. is wel heel erg uh, uh, leuk. Ja, Sorry. ik heb hem gevonden, ik heb hem gevonden. Komt goed zo. Nou, Echt ik, Hartstikke ik, leuk. Ja, ik, ik ga nog even terug naar Diep, die, uh, die violist die, uh, die doet het grafische werk voor Rapalje en die speelt ook alle instrumenten, maar hoe zit dat nou met een trompet? Trompet? Ja, ja, die hebben wij helemaal niet, hè? Nee. Hij, voor mij is hij wel, zeg, ja, behalve de trompet kan ik alles wel spelen. <laughs> maar is dat maar, iets wat er niet bij hoort, of gewoon omdat er niemand is die dat kan bespelen? Dat niemand bespeelt het, eigenlijk. Maar ik, het, het is best wel leuk om een kind trompet te maken. Ja, maar, de, lijkt <laughs> mij ook wel. Maar we hebben geen trompet. <laughs> ja, precies. <laughs> maar dat is weer een andere manier van spelen, hè? Ja. Met de lippen, uh, uh, pff, een beetje zo... Uh, het maar ja, ja we hebben het er niet, er niet bij. En ja, het, het is eigenlijk ook niet hè, bij het Ierschatse folkmuziek. muziek. Nee. Maar het, ja, een beetje ska-achtig iets erbij. En, ja, dat maakt het misschien ook wel weer leuk. Ja, nee, het, is, het, het is vrolijke muziek. Dat is wat, wat mijn, mijn gevoel uh, zegt in ieder geval. Uh, ja. ik, wil, ik wil nog even zeggen dat, uh, dat mensen dus uh, kunnen uh, bestellen... de kaarten kunnen bestellen... Uh, via uh, Ticketshop uiteraard. De, ja. de, de gebruikelijke uh, shop.ticketscript.com, dat is het... En als ze iets van jullie willen weten, dan kunnen ze dus naar www.rapalje.com gaan en daar kijken. En dan kun je ook weer daar een link vinden waar je de ticket weer kan kopen. Ja hoor, gewoon op onze agenda staan heel grote tickets. Nou, als je daarin gaat, kom je gewoon met een ticketshop uit. Ja. En wil je weten wie wij zijn? Nou, je kunt je inschrijven voor bijvoorbeeld een, een nieuwsbrief. Als, dan krijg je elke week een gratis uh, filmpje. Oh. En ben je niet zo geduldig. <laughs> nou, die, dat is eentje. En dan krijg je twintig weken lang krijg je bij ons thuis wat je uitgenodigd eigenlijk. En uh, dan spelen we gewoon, naar bij mij in de tuin, bij Marcel is bij de Open Haar. Maar waar woon jij? In Groningen. Oh ja, dat bedoel ik. Dat is niet, laad, dat is niet naast de deur. Nee, dus dan kun je via zo'n filmpje naar thuis kijken. En dan ja, de precies. Opa Haar, met Marcel en het eindigt bij Diep op een balkon. Dus dat is echt fantastisch. En op YouTube zijn we nu een soort show zijn we mee bezig. En we hebben al vier afleveringen. Dat, dat, daar, ja, vertellen we eigenlijk uh, wat we doen, waar we mee bezig zijn, laten we dan gewoon in het kort zien. Maar dat staat gewoon, eigenlijk ook via onze site kun je het vinden, maar ook uh, op YouTube als je een gepaal in komt, dan komen die shows nou wel uh, naar voren. Dus dat is, uh, dat is iets nieuws waar we mee bezig zijn, een nieuw groot project. Dus elke week komt er weer een uh, uitzending van. Nou, hartstikke goed. En dan word je eigenlijk een beetje achter de schermen genomen. Dat is ook wel leuk. Ja. Nog even terug, het is vanavond om acht uur en het duurt tot elf uur. Het is in de Lichtfabriek, dat is de Minkelersweg nummer twee in Haarlem. Tickets kun je krijgen via de www.rapalje.com. Dan krijg je daar vanzelf wel een link. En uh, het wordt ja. wel rechtstreeks uitgezonden, maar als je er naartoe kan... is altijd veel leuker om er gewoon bij te zijn. Ja, en dan kom je gewoon live op de radio bij jullie. Dat ook. Ja. Hey David, hartstikke bedankt voor je gesprek. En uh, ik wens je een fantastische avond. Dankjewel, hetzelfde. Dag. En zo klinkt Rapalje, dus uh, Home is where my friends are van het dubbel album. En elke uh, avond komt een einde. En dat willen we graag afsluiten. Een mooi, gevoelig nummer. Het is best wat gevoelens. Rocking down the line Looking out to the gun of your cut Home is very friendly You are all part of me I me with this song Come and I go They don't stop I say home is very friendly You are all part of me I me with this song Come and I go They don't stop Stay Tired, I'm just going want it like I don't care what you do Speed is rolling on I went up to St Brady's Who I see a lot of ladies None of them's this bar. Is down in Donegal. Cause always friends are When you are a part of me I'm leaving with, with this song I'm coming out of the day the start they Say always very friends, friends are And I'm in the forest, And runs to them once I dreamt of nothing all Cause Oh, it's where my friends are And you are all part of me We with the sun and going to Say, oh, it's where my friends are You are all part of me We with the sun coming and going to Joints, watching years go by we're sitting, where you're factory On your ugly You You're watching shows and do it all Down in Donegal When a bomb and the rings the bell And it knows it's anybody Hey, you ain't got no homes to go to Well I see I ain't got no home In this world anymore And I'm just passing through. And you should sing now with me Home is where me. They... Ah uh, and you, you are, are all but my up by I here with she the song vanavond live in de Lichtfabriek in Haarlem. En dit was een voorproefje. Zij zei toch dat je hier gewoon vrolijk van werd, van nou, dit, dit super, soort muziek. Ja, en ja. je kan hier niet stil blij, blijven zitten. Althans, ik vind dat lastig. Um, Annie, het is iets anders dan paasmuziek, hè? Ja. Maar wel leuk. Het is heerlijk. Ja. Het is gewoon lekkere, vrolijke muziek. En het, het, dit soort muziek is eigenlijk natuurlijk ontstaan in de kroeg, hè. Dat, dat wordt dus daar in, in Schotland of... Uh, Wordt dat gezongen in de kroeg en iedereen bespeelt daar ook een instrument. Men kan daar gewoon allemaal. Dat wordt met de paplepel ingegoten, zingen, muziek maken. Want dat is om de ellende, van de armoede ook te verdrijven... werd daar gewoon muziek gemaakt en gezelligheid in de kroeg. Maar Henny, je hebt nog wat te vertellen, je hebt nog wat nieuws. Ja, vanmorgen hebben we het natuurlijk uitgebreid over de autosport gehad. En daar is een nieuw berichtje over gekomen. De gestopte button vervangt Alonso in de Grand Prix van Mexico... Zo. Toch wel een opmerkelijk bericht, vind ik eigenlijk. Dat is het. Maar nog meer opmerkelijk is dat uh, alle fietsen van de CCC Sprandi-ploeg in Limburg... voor de Amstel Gold Race zijn gestolen. De vrachtwagen van de CCC Sprandi Polkowice is in de nacht van donderdag op vrijdag leeggeroofd. Desondanks zal het Poolse team zondag wel meedoen aan de Amstel Gold Race. Slecht nieuws vanuit Nederland. Al onze fietsen, reservewielen zijn uit de truck gestolen. Meldt de pro continentale Team op Twitter. CCC die roept mensen die informatie hebben over de fietsendaders uh, zich te melden. Ondanks deze omstandigheden, zoals gezegd, zullen we deelnemen aan de Amstel Goldrace. Momenteel zijn we bezig om reservefietsen naar Nederland te brengen. Laat het team weten. Is toch wat, jongens? Ja, het is, He? het is werkelijk schandalig. Ik had vanmorgen al gezegd dat Lavrijze bij het wereldkampioenschap sprint de kwartfinale of, uh, kon halen. Want hij zat in de achtste finale. De kwartfinale heeft hij inmiddels gehaald. En Christen Wild is voorlopig derde op het onderdeel Omnium. Dan een laatste berichtje uit de NBA, de basketbal in Amerika. De legende Nowitzki. Ik had hem ook, jaar. je hebt hem gepikt van me. Ja, die heb ik van jou gepikt. Had je hem ja. gegeven? Nee, nee maar ik, ik had hem ook al uitgezocht. Oké, okay, maar die gaat ja. nog een jaar door. Ja, dat geeft niet. Dat en daar niet zijn basketballiefhebbers heel erg blij mee. Ik kom straks nog even met je terug over de column van Valentijn Driessen in de Telegraaf. Want dat is altijd een uh, column die ik heel graag lees. En die de moeite waard is om daar even iets uit op te lezen. Ja, ik probeer uh, even te kijken naar uh, wat er nog verder uh, binnen is gekomen aan nieuws. Uh, dat, dat is wel heel erg opvallend dat het, uh, het peloton van de Amstel Gold Race... dat, uh, dat die, die, die mannen, die vallen gewoon honderden kilo's af met zo'n race... Honderd keer dat is ja, veel. Ja, met elkaar. Oh, met elkaar, ja. Met ja, elkaar. Ja. Ja, ja. Omdat <laughs> ze gewoon vat, zo hè, gigantisch uh, hard en veel moeten doen... dat ze dus gewoon... Uh, nou ja, wat uh, Hij zegt dus, de kopman van, uh, van het team... Sun, Sunweb zegt uh, van... Uh, wat is nu een perfecte bouw van een renner... voor de, voor de komende drie klassiekers uh, in de heuvels van Limburg en Ardennen. Nou, de zwaar Zwaar durfgebouwde renners vallen sowieso af, zegt hij. Want die moeten te veel kilo's meenemen. Maar de, de mager kan ook niet, want dan verlies je te veel kracht. Te groot en te klein, het is een beetje ingewikkeld. Voor jouw dus, informatie, de gemiddelde uh, gewichten van winnaars... van de Amsterdam Gold Race ligt rond de 67 kilo. Jongen, jongen, nou dan win ik hem nooit. <laughs> nou, je had jezelf te veel neer, hoor. Nou, dat geeft niet hoor. Ik heb het zelf betaald allemaal. Dus het maakt niks uit. Volgens mij gingen we een, een, een, een muziekje luisteren. Zeker weten, zeker weten. En trouwens, als je het over gewichtverlies hebt ook bij renners, ja. eh, bij, bij sporters in het algemeen, dan is het hoofdzakelijk vocht wat ze verliezen. Er was van de week iemand in, in de wereldrijd door, eh, dacht een kickbox die, die ook moest afvallen, moest acht kilo afvallen. En dat blijkt dan in een aantal dagen mogelijk te zijn, alleen vanwege het feit dat ze dan enorm veel vocht verliezen. Ja. Sterker ja? nog, ik kan je vertellen dat je binnen een uur tien kilo vocht kan verliezen. Is dat zo? Als je een hartinfarct krijgt en je komt op een straat te liggen... Ja. dan ben je binnen een uur door het zweten... want je had enorm zweten, ja. 10 kilo kwijt. Zo. Ja. Nou, moet er niet aan denken. Ja. <laughs> ik ja, wel afvallen hoor, dat zou ik wel graag willen. Maar, maar niet op die manier. Minder eten, show. Ja, minder eten. Ja, ja, dat is het. Elk pontje gaat door het mondje. Zeggen ze, hè? Ja, ja. precies. You say you will love.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 Ja, van het album A Hard Day's Night was dat uh, Things We Said Today... de Beatles natuurlijk. Ja, over uh, tijd gesproken. De, de, ik, ik zit net uh, te lezen dat uh, snoeker, dat is niet zo'n hele snelle sport... maar um, de ear Virgil O'Brien en de Engelsman David Gilbert... die hebben er echt iets van gemaakt. Die hebben in de kwalificaties voor de WK in Sheffield... er twee uur, drie minuten en 41 seconden over gedaan... over de laatste negentiende en beslissende frame... En dat is de langste frame ooit... voor een professionele snoeker. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig. Twee uur, drie minuten. Ja, een beetje minuten. lang. Tennis. Ja. ja, nou ja, goed. Dat, dat is ook zo. Maar dat is natuurlijk prachtig om naar te kijken. Maar ja, voor alle snoekenfans, Sorry. Het is iets minder spectaculair... om uh, naar snoeken te kijken. Maar Henny, je hebt nog wat, uh, nog wat te ja, vertellen. Ja, op... is wel leuk. Want vanavond... Uh, Heracles, Almelo en AZ... openen de 31 ste speelronde... Die wedstrijd begint om acht uur en u kunt die natuurlijk weer zien op de bekende voetbalkanalen. Maar waar ik het over wil hebben is toch nog eventjes over uh, Ajax. En dat heeft te maken met het feit dat Valentijn Driesen altijd een schitterende column schrijft in de Telegraaf op vrijdag. En dat gaat natuurlijk over het feit dat Ajax imponeerde op zijn Ajax tegen Schalke 04... waarbij zelfs Klaas-Jan Huntelaar moet hebben genoten van de Amsterdamse Brani. Valentijn Driesen schrijft het volgende. Ik haal er een paar stukjes uit... De meest gestelde vraag aan de Ajaxi de afgelopen week... het kampioenschap van Nederland of de Europa League winnen. Het voor de hand liggende antwoord van topsporters, alle twee. Begrijpelijk in deze fase met één punt achterstand op Feyenoord in de eredivisie... en een prima uitgangspositie om zich ten koste van Schalke 04... bij de laatste vier van de Euro Europa League te scharen. Eindje verder gaat hij dan op. als vervolg verder. Bereikt Ajax ten koste van Schalke 04 de halve finales dan is dat de eerste keer in de Amsterdam Arena... sinds de gouden formatie van Louis van Gaal in 1997 doordrong tot de laatste vier. Die ploeg was toen, na alle Europese successen in het Olympisch Stadion... al op zijn retour na de verhuizing van thuisbasis te Meer naar de Johan Cruijff Arena. Juventus maakte dat heel erg duidelijk pijnlijk met twee overwinningen. En dan nog een stukje verder. Ajax heeft een mooie uitzicht op de halve finales waarin het tegen geen enkele ploeg bij voorbaat kansloos is. Daarmee blijft de dubbel een reële optie voor Bos en co met een belangrijke rol voor spelers uit de eigen opleiding. Schalke 04 maakt de voorrust kennis met vier en in de tweede helft zelfs met vijf exponenten van die jonge generatie. Hetzelfde status van Ajax in zijn geheel en als opleidingsclub in het bijzonder een internationale impuls geven. En daarom zou Ajax moeten kiezen tussen de landstitel of de Europa League dan moet het winnen van een internationale hoofdprijs... in de huidige tijd hoger ingeschaald worden... dan een nationale hoofdprijs. Al dus Valentijn Driessen. Ja. En hij heeft gelijk. Ja, dat, dat kan ik niet beoordelen. Ik denk alleen wel... daar hebben we het wel over gehad, geloof ik... is dat er zit zoveel talent nu daar bij Ajax... dat als we een paar jaar verder kijken... en die zouden dan geschikt zijn om met het Nederlands Elftal mee te doen... dan heeft Nederlands Elftal weer een kans om... Ook iets te gaan winnen Ik en weer terug te komen. Absoluut van overtuigd. Ja. Bij NEC loopt een jongen van 16, die ook daarvoor in aanmerking komt. Feyenoord heeft heel goede jeugdspelers. Hetzelfde geldt voor AZ. En vergis je niet in FC Utrecht, hè, de nummer 4 van de Eredivisie. Ja. Echt de toekomst van het Nederlandse voetbal als, als uh, nationale ploeg ja. is enorm groot. Ja. Als ze maar niet weggekaapt worden, hè? Nee, maar als ze in de nationale ploeg stelen, Ja, dan maakt dan is, het, ook, maakt niet het uit, dat als ook niet uit. Want in het waar. buitenland worden ze alleen maar beter. Hè. Ja, dat is waar. Daar hebben ze meer kansen ja, meer en, meer, en meer Ja, dat is, meer waar. Ja, ja. Dat is ook zo Goed. Hebben jullie het er vanochtend al over gehad? Over de Kiki Bettens? Hebben jullie daar iets over nee, gezegd? Nou, nee. Kiki Bettens is namelijk in de kwartfinale van het WTA-toernooi in de Colombiaanse Bogota uitgeschakeld, helaas. Ze verloor met 6-1 en 6-4 van de Italiaanse Francesca Civione. Ciavone, Ciavone is het. Goed. Civone. Uh, die in 2010 uh, winnares was van uh, Roland Garros. Uh -huh. En ja, het was jammer, maar ze heeft het niet kunnen redden. En volgens mij zit er nu verder niks meer Nederlands in, uh, in dit verhaal. Dus, uh... dus gaan ze verder met mij ook voor het of vriendelkos of varen per Ja, precies. Jij zegt het, ik denk het niet. Niet? Ja, ik weet het niet, want ik weet niet wat je zegt. <laughs> Charles, Irene, jij hebt gekozen voor uh, Love of My Life van Queen. Heb je daar speciale herinneringen ja, aan? Ja, dat, ik, ik, dat nummer dat heeft mij van, vanaf het moment dat die album... of tenminste die cd uitkwam ja. en ik hem hoorde... die kwam keihard bij mij binnen. En uh, sterker nog, het klinkt raar voor sommige mensen... maar hij staat bij mij ook al op mijn lijst van de wensen... als ik uh, ter aarde of uh, gecremeerd word. Want die staat erop, dus die moet zeker dan gespeeld worden. Dus... En hij is de ringtoon van mijn telefoon. Ik ben stapelgek op dit nummer. Maar dan prachtig. Prachtig. Dan, Wacht even, Charles. Ja, dan, ja, moet ja. Je ook, dan moet je toch weten wat ik net zei. Miocquore toestai so friendo, Cosa posso fare per te betekent. Mijn hart klopt zoveel sneller. Omdat ik hartstikke gek op je ben. Dan ga me even met deze platen maken. Hè? Je hebt het over Irene. <lacht> wat zou je zeggen, Jos? Hij heeft het over Irene, neem ik. Ja. <lacht> life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. hebben we nog? Daar komt het nieuws weer voorbij. Kippenvel, echt waar. Ik kan niet anders zeggen. Zo mooi, dit Prachtig, goed, hè? ja. Moeten we nog even wat over sport zeggen? Ja, wil je nog wat over sport zeggen? Ja, nou, laten we, we nog even naar die andere wedstrijden even. waar we het nog niet over gehad hebben van gisteravond. Want daar hebben de Nederlanders toch weer een grote rol gespeeld. Eén treffer van Jean-Paul Boetjes is voor uh, Racing Genk niet voldoende geweest voor een overwinning op bezoek bij Celta de Vigo. Toch verschafte de ploeg van trainer Albert Stuivenberg... zichzelf met een 3-2-nederlaag een redelijke uitgangspositie. Prohesius kopte Genk verrassend op voorsprong... maar nog voorrust kantelde Celta uit het duel... volledig via Pio Sisto, oud-feienoorder John Guidetti... en sterkspeler Iago Aspas. Toch zorgde Thomas Buffel voor dat Genk met een positief gevoel... huiswaart keerde. Olympic Lyon Besitkas begon door ongeregeldheden op de tribunes, liefst drie kwartier later dan gepland. Eenmaal begonnen, leek een treffer van Ryan Babel, lange tijd de winnende, maar Corentin Tolisto en Jeremy Morel, na een blunder van de doelman, bezorgde Lyon toch nog de laatste winst met 2-1. Nog een berichtje over AZ. AZ heeft het AFAS-stadion gekocht van stadion Alkmaar Beheer BV en heeft het complex na zeven jaar weer in eigen beheer de club was destijds na het faillissement van de DSB-bank van eigenaar-voorzitter Dirk Scheringa... gedwongen tot verkoop over te gaan. AZ heeft het stadion, dat toen voor 15 miljoen euro werd verkocht, onder dezelfde voorwaarden overgenomen. Zo, dat ja, is en dat is een dat is goede is vergroting van het eigen bezit natuurlijk. Oh, Dat is knap zeg. Ja, en dan nog een berichtje over uh, Hans Vonk. Want die gaat per direct een grote rol vervullen in de jeugdopleiding van Ajax Cape Town. Hij tekent een contract voor onbepaalde tijd bij de Zuid-Afrikaanse tak van Ajax. Foppe de Haan zal hem op projectbasis helpen en ondersteunen. Foppe las overal zelf dat hij niet te stoppen is... maar dat, volt, dat valt volgens de 73-jarige voetbalveteraan wel mee. Dit is niet echt een baan, zegt hij. Dit gaat op afspraak. Ik ging er al graag op vakantie met mijn vrouw Geeken... want ik heb er eerder een prachtige periode gehad. Carrièretechnisch is dit een stap die je later zou verwachten... Maar deze beslissing is wel overwogen genomen, zegt Fonk over zijn beslissing. Ik vind het geweldig oh, in Zuid-Afrika. Ja. Het schijnt geweldig te zijn om daar te mogen voetballen ja. en dan nog... Uh... En voor Ajax jeugd te mogen trainen daar, dat moet toch geweldig zijn. Je weet maar nooit wat er uitkomt hè? uit Ajax Cape Town. Ja, ja. Moet het moet wel een hele goede zijn. Ik want... heb trouwens één jij, even mm -hmm. terugkomend op, op het uh, vorige uur, waarin je het had over het uh, talent, het Nederlands voetbal, wat weer ja. terug aan de top komt. Martijn zei erover, nou, ik denk het niet. Ik ben ervan overtuigd dat het niet gaat lukken, maar... Er, zijn toch ontzettend, er is toch ontzettend veel talent, wat bijvoorbeeld enorme goede kansen maakt in het Nederlands elftal. Waardoor het Nederlands elftal juist de kunnen gaan. Of vergis ik me? Irene en ik hebben het net daarover gehad. Oh, en Europa. volledig bevestigd, wat jij nou zegt. Okay, excusez, de dat toekomst van het Nederlandse voetbal in het nationale, team nationale elftal is enorm groot. Ja, en ik vertel je wel. niet op dit wereldkampioenschap eraan komt, maar het volgende gaan ja. wij hele hoge ogen gooien. Oké. Okay. Sorry, dat ik, sorry voor de duplicatie. Nee hoor, ben je je bezig no, bezig, sorry, is, ben nee, nee, ik ben normaal. Uh, nee, maar je was heb... even elders. Dus, uh, ja, ik toen moest heb... even koffie in trappen. trap. Precies. He? Dus, <laughs> toen, heb je, toen heb je dat niet uh, kunnen horen. Hey, sorry, ik blijf meteen zitten. Ik ga niet ja. meer. weg. Nou, we hebben eigenlijk niet zo heel veel uh, tijd meer. We zijn er Wat? bijna uit, hè? Bij, nou, dat de uh, voorzitter van Lyon... na de felle uh, actie... Dat, die dus, nou, dat, dat felle gebeuren gisteravond... wil nu van de UEFA... hele harde actie... Voor de return in Istanbul. En dat kan ik me voorstellen. Ja. ja. Ik uh, wil uh, eigenlijk even gaan bedanken. iedereen die hier vandaag uh, aanwezig was. Uh, ik, of Heb jij nog iets speciaals uh, te nee, vermelden? Hoor. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik vond het hartstikke leuk om er weer voor dezelfde keer aan mee te gaan. Zo is dat. Doen. dat. Dat vond ik ook. Uh, wij bedanken Charles Duif. Dank je wel, Charles, voor de muziek en uh, voor de toelichting uh, van de muziek. Uh, nou, Ron Pereboomvoller is al weg. Want die had elders uh, nog dingen te doen. Jos de Jong. Dankjewel, Heel je Dankjewel. En uh, gedaan, ik uh, zeg tot volgende week. Heel graag. En een heel fijn weekend. Het. En ik hoop dat het een beetje zonnig Pasen wordt. Het zal Wat, het koud hebben? zijn, maar de zon zal best af en toe even komen. Ja, maar ik hoorde ook dat er regen er af en toe ah, komt. Nee. Het zal zo nee. worden, nee, dat een tuin niet. Niet water nodig. Ja. Ja. Ah, in Zandvoort gaat het niet regenen. Toch? Nee, Kom, nee, het nee, regent hier nou nooit. Nee, daarom. Het is de mooiste plaats van Nederland. Zeker. Oké. Okay. We laten het. Pijn weekend. Oké. Okay. Pijn weekend.